Hartelijk welkom bij alweer de laatste aflevering van onze serie Eindtijd en profetie. Die gaat over de types in de Bijbel die vergelijkbaar zijn met Israël. Jan van Banneveld, heel hartelijk welkom. Alweer de laatste aflevering en deze aflevering gaat over Hooglied. Een heel mooi boek. Prachtig boek. Ja. Een boek dat ongelooflijk liefelijk is en waar de naam van God niet in volkomt. He, die naam van God die komt al 4000 keer voor in de Bijbel, maar niet in Hooglied En ook niet in het boek Esther. En ook niet in het boek Esther. Ik heb gekeken naar de naam of the Lord ja. in Engelse concordantie en de naam uh, uh, God. En die komt zelfs 7000 keer voor, Zo. maar die komt ook niet in Esther. Voor. Okay. Nou ja, Is daar maar, een reden voor? Is daar een reden voor? Nee, weet ik niet. Nee. Ik weet het echt niet. Nee. Ik heb daar niet over nagedacht, maar het er moet wel zijn, maar we hebben het veel te druk. Ja. En waarom dan het hooglied? En waarom hooglied? Hmm. Ten eerste, omdat het gewoon in de Bijbel staat. Mm -hmm. Het is op een of andere manier het woord van God. Ja. En het is zo mooi, zo teer, toen ik nog niet zo lang tot geloof gekomen was. Nou, je wil alles weten dan. Ja. En toen vond ik ergens, ik meen in, in een tweedehands boekwinkel, mm -hmm. vond ik een boek over hooglied. Ah. En het was geschreven door een zekere Spurgeon, ja, de prediker der predikers. Ja, ja. En dat heette het boek, het Lied der Liederen heette het boek. En er stond voorin, uh, nou mensen die daar nog niet zo lang geloven, moeten dat maar niet lezen, want dat gaat veel te diep. Ja. Nou, ik dacht bij mezelf, ach, ik, ik, ik ben student en uh, ik, ik weet veel. En ik zal dat wel begrijpen. Mm -hmm. Nou, na een paar bladzijden gaf ik het op. Zo diep en zo geestelijk is ja. het. Wat is dan het hooglied? Er zijn een heleboel uh, theorieën over. De meest wereldse theorie is dat het een verzameling van liefdesliederen is. Hm. Gewoon een bundel. Ja. Uh, en, en die liederen werden dan vrolijk gezongen op een Joodse bruidloft. En dan het ene lied en dan het andere lied. En, en dan werden ze opgevangen. Meer niet. Literair, zeer hoogstaand, maar verder moet je er geen, geen verdere betekenis aan hechten. Ja. Tweede uitleg is, het is het liefdeslied van God voor zijn volk is er. de derde is, wat de kerk dan gedaan het liefdeslied van God voor de gemeente van de heer Jezus voor zijn gemeente vierde uitleg is dat is het verhaal van de band van een kind van God met zijn hemelse vader hoe hij geleid door alles heen door de pro proevingen heen de moeilijkheden heen en hoe je, hij je opleidt voor nou, als bruid. Ja, en dat, dat komen we straks wel even op terug. Mm -hmm. Want ja, die bruid komt daar voortdurend in voor. En wie is dan die bruid? En dan krijgen we natuurlijk, uh, wij niet waarschijnlijk, want daar ben jij te beleefd voor. Maar, maar uh, wie is dan de bruid? De gebeten is toch de bruid. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel afzingen bij de kerk. En, en, en in de evangelische oudere gemeenten zingen ze: Welke ruit bruidsgemeente? Ja, dat weet je toch, dat heb je zelf ook gezongen waarschijnlijk. Maar is dat ook niet vervangingstheologie? Is dat ook niet vervangingstheologie? Ja, nou ja, daar ben je nu achter, ja. Nou, we zullen daar straks wat dieper op ingaan, ja. want dat vind ik toch wel uh, ontzettend belangrijk. De laatste, de vijfde uitleg ervan: het is gewoon Gods liefdeslied. Ja. En daarom is dat zo belangrijk om dat met eerbied te behandelen. Mm -hmm. nou, wij kijken dat alleen maar vanuit het oogpunt eindtijd en profetie. Ja. En dat is de bedoeling. Ja. En we, ik heb een paar profetische passages mm -hmm. uit het hooglied uitgezocht voor deze uitzending. Ik ben benieuwd. En, hm? Ik ben benieuwd. Oké. Okay. De eerste passage gaat over het herstel van Israël, ja. de tweede passage gaat over. De bruid en de gemeente. Dan mm -hmm. uh, moet je niet uh, een beetje cynisch gaan zitten lachen, ja. want we gaan het serieus behandelen. Zeker. De derde passage is heel diepgaand, ontroerend, over de verborgen Messias voor Israël. Mm -hmm. is ongelooflijk mooi. En de vierde passage, als we daar aan toe komen, de tragiek bij zijn eerste komst en, en, en de rol van de kerk uh, in de woestijn voor Israël. Weer die vervolging en dergelijke. komt allemaal een hooglied voor. De Bijbel is zo'n ongelooflijk rijk lied. Nou, laten we dan maar gauw van start gaan. Ja, we gaan over eh, hoofdstuk 4. Daar beginnen we dan mee. Ja. Nou, laten we toch maar gewoon in hoofdstuk 2 beginnen. Dat is, eh, daar gaan we dan. Het, is, het, zijn, al, het zijn beurtzangen. Ja. De bruidegom zingt dan wat. Het zijn zijn bewondering voor de bruid. En de, en de bruid die zingt dan voor haar liefde en voor en de verlangen naar de bruidegom. En die bruid die praat hier in hoofdstuk 2. Hoor, mijn geliefde, zie, daar komt hij. Springend over de bergen, huppelend over de heuvels, mijn geliefde is als een gezel, als het jong van een hert. Zie, en dan komt het te spannend, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters... Spiedend door de tralies. Mijn geliefde gaat tot mij spreken. Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, kom! Dan krijgen we weer precies de situatie. Het verlangen van Israël naar de Messias. Mm. Zeker Rabijn Winston, daar las ik onlangs een prik van, die zei, waarom is de Messias nog niet gekomen? Omdat het, het volk en ook de gelovigen, we verlangen niet genoeg naar de Messias, mm. Ik heb ook wel eens gezegd, waarom is de heer Jezus nog niet gekomen? Stel dat de gemeente de bruid is. Zou een bruidegom graag komen naar een bruid die niet naar hem verlangt? Ja. ja, heel simpel. Nou, maar hier is het beschreven, het verlangen van de bruid naar de bruidegom. Daar komt hij. Hij komt. Het woord komt, hij komt, komt wel vijf keer voor in dit stukje. Zo, ja. Ja, hij komt springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Hij springt over alle problemen heen, over alle strijd heen, over alle moeilijkheden heen. Hij is gewoon de overwinnaar. En, en, en vriendelijk, glimlachend, komt de onder aan. Over springend over de strijd, springend over het verdriet, springend over... troostend en bemoedigend, daar ja, komt hij. Maar hij openbaart zich niet. Nee, want hij staat nog achter de muur. Ja. Lees je dit? Ja. In, in vers 9, 2, hij staat achter onze oh, muur. Ja, precies. Ja. En ze voelt het. Ja. Ja. En dat zie je in Israël ook. Ja, er waren de, de opperrabijn van de, de Shefardische Joden. en, en, en een of andere toprabijn van de Gassidim. andere club, die zaten bij elkaar. En die ene die wilde aan die opperrabijn vragen: uh, is het nou waar. dat dit jaar. Uh, een zeer voorspoedig, een zeer belangrijk jaar een uh, gunstig jaar is voor de komst van de Messias. Jazeker, zegt hij. Maar we weten nog niet wie het is. Nee. Hij, hij staat nog achter de muur. Ja. Het is, bij. ja, maar. Het is ja, zo ja, bijbels wat er staat allemaal. Ja. Kijkend door de vensters, spiedend door de tralies. Hmm. Hij kijkt. Hij, hij is er nog niet. Hmm. Hij is er bijna. Maar hij kijkt. Hij let op zijn volk. Hmm. Hij let op wat er gebeurt. Ja. En dan zegt de bruid... Mijn geliefde gaat tot mij spreken. Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, kom. Dat, dat, wat wat, wat, de wat ze verwachten dat de bruidegom gaat zeggen. Ja, ja. Hm? Kom, kom, kom. Dat is het sleutelwoord van de Bijbel. Altijd is het kom, kom, kom. Vijf keer in dit stuk wat ik net zei. Niet, en, en Kom tot mij, zegt uh, Yeshua. Die al die vermoeid en belast zijn. Ja. Altijd is die uitnodiging van de eeuwige, van de almachtige. Kom. En... Wat een vreugde is je deel als je ook komt. Ja, absoluut. Eh, daar zeggen ze ook: eh, mijn ziel verlangt, ja, verlangt het, het hele hart naar de voorhoven des Heeren. Want daar straalt ook de liefde van God in. Dat is heel mooi. En, wat, en waarom? Waarom moeten ze nu komen? Want zie, zegt de, profe de profeet Heer: de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. De tijd van strijd en van moeite is ja, voorbij. Is de strijd van de galoet, dat is de ballingschap, ja, is voorbij. Is voorbij. Ja. Is de, oh ja, hoe weten we dat? Ja, de, de bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken. En dan krijgen we vers 13. De vijgenboom laat zijn vroege vrucht zwellen. Ja. Aan welk nieuwtestamentische tekst moet je dat denken? Let op de vijgenboom. Let op de vijgenboom. Ja. En wanneer zegt de heer Jezus dat? Als het gaat over de eindtijd. Ja, aan het slot, aan zijn, van over ja. zijn reden over de eindtijd. Ja. Prachtig mooi. Ja. Hoe sluit dat Oude Testament bij het nieuwe <laughs> ja, Testament ja, precies, aan. Ja. Hoe vol van het Oude ja. Testament is ook de Heer Jezus. Ja. Die kende natuurlijk die tekst, wat die kende ja. de hele Bijbel. Zeker. Uiteindelijk zou je bijna zeggen, hij heeft het geschreven. Ja, ja. ja zeker. De vijgenboom laat zijn vroege uh, vrucht stellen. En de wijnstok in bloei, die geven geur. En dan, dan gaat weer dat verlangen. Sta. Zo op, kom mijn liefde, mijn schone, kom. Kom toch tot mij, hmm. kom toch tot mij, kerk van Christus. Ja. Doe dat nou maar. Wat, wat, ik, ik ben bereid om te komen, zegt de hmm. heer. En, en dan krijgen ze op een gegeven moment, zingt de, de, de, de bruid weer in vers 14, dat tragische vers. Mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoeken van de bergwaarts. Hmm. Hij is nog steeds de duif in de rotskloof. Ja. Ze zien, daar is iets. Daar beweegt zich iets. En, en hij is nog steeds de grote onbekende. Ja. Het is ongelooflijk. De duif in. Laat mij uw gedaante zien. Laat mij, ge Laat mij uw stem horen, wat zoet is. Uw stem. En uw gedaante is bekoorlijk. En als je dat persoonlijk ook opvat, dan kun je daar een enorme vreugde en een enorme ja. troost uit, uit ja. Maar Maar dit, dit geldt in eerste instantie. Hij dit voor Israël. Dit is dus punt 1 over het herstel van Israël. Ja. Hij komt nadat Israël hersteld is. Als de vijgenboom in bloei staat, als de wijnstokken een geur geven en gaan bloeien. Als Israël dus hersteld is. De tweede keer vinden we in hoofdstuk 4, vers 8. En dat gaat over, heb ik gezegd, de bruid en de gemeente. Ja. Israël is de bruid. Daar hadden we het over. Ja, Israël is de bruid. Ik ben het met je En dan gaan we even kijken, waar vinden we dat? Ook in de profeten. Ik zal mij u, zegt Hosea uh, 2, vers 18: Ik zal mij u tot bruid verwerven voor eeuwig. Dat zegt de Heer God tegen Israël. Ik zal mij u tot bruid verwerven door gerechtigheid en recht. Ja. Hosea. Hoofdstuk 2, vers 18. Ik zal mij u als bruid verwerven door gerechtigheid en recht, door tierenheid en ontferming. Hij kijkt overal de zonden heen, maar er is gerechtigheid gedaan, want de zonden zijn verzoend. Mm -hmm. Ik zal mij u als bruid verwerven door trouw en gij zult de Heeren kennen. Wie is de bruid? Israël. Ja. Nog maar een tekst. Gaan we dan. Jezaja 49. En dan maar eens even kijken. Jezaja 49, ik heb ze erbij gezet in de Bijbel. Dan kan ik ze gauw vinden als ze daar gesprekken over hebben. Jezaja 49, het vers, moet ik nog even zoeken. ja 49, vers 18. Heb ik het al? Ja. Ja. Hef uw ogen op naar rondom. En zie hen allen. Zij vergaderen. De terugkeer van Israël natuurlijk. Mm -hmm. Zij komen tot u. Zie, zo ik leef uit het woord van de Heer, gij zult hen allen aandoen als een sieraad. En ontbinden als een bruid. En het, het, het, het, wordt, het geheel wordt een bruid voor de Heer. Ja. Dat is ongelooflijk mooi. Zo, dat is die liefde van God het is onbegrijpelijk, is het. maar wel, wel heerlijk. Ja. Dus, zoals. De vader mij hebt en ik de vader liefheb, heb ik ook u lief gehad, zegt heer Jezus. Ja, precies. Dat is allemaal heel belangrijk. Nou, dan gaan we verder kijken. In Hosea staat ook in uh, Isaiah 54, staat er nog iets in, in. Dat beroemde hoofdstuk naar Isaiah 53, over de leidende Messias. Mm -hmm. Isaiah 53, vers 5. Ja, daar gaan we. Want uw man... Is uw maker. Ja, 54, vers 5. 54, ja. Uw man is uw maker. De Heere der scharen is zijn naam. Uw verlosser is de, hei is de Heilige Israëls. De ganse aarde zal zo genoemd worden. Want als een verlaten, diep bedroefde vrouw heeft de Heer u geroepen. Als een vrouw uit de jeugdtijd nadat zij versmaad werd. Een kort ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot warme zal ik u tot mij nemen. Die bruid dat slaat ook op. dat ja, kort ogenblik dat slaat op de jaren van de holocaust. Ja. En dan zitten we nu in de tijd van het tot u nemen. Dan gaan we verder kijken, die bruid en de gemeente dan. Ja, ik, ik heb zoiets... Jezus uh, is, is het hoofd van de gemeente, dus dan zijn wij het lichaam. Nou, dan gaan we even, ja, dat heb je aardig gezien. Nee, dat is ook zo. Ja. Uh, de, de heer Jezus is in het hoofd van de gemeente en hij is de koning van Israël. Ja. Nou, is het hoofd dichter bij het lichaam dan de koning? Ja. ja. Dus wat moeten we zeuren? Hij, hij, is, hij is ons hoofd, hij is zo dicht bij ons. En dan wil nog de bruid zijn ook. Ja. Nou, dat is, nou ja, het kan in deze tijd <coughs> Maar het, past, het past natuurlijk precies in, zeg maar, in alles wat we hebben besproken over de vervangingsleer, over ja. hoe de kerk zich heeft opgesteld en ook hoe uh, we gewoon te weinig kennis hebben ja. van, van, van Israël en het woord van God rond ja, ja. Israël, waardoor wij als kerk en als gemeentes gewoon ons de bruid hebben toegeëigend. en we, van wij zijn de bruid geworden. Ja. En Israël is niet de bruid. De gemeente, nee, gemeente. is dan het lichaam van Christus. Ja, natuurlijk. De gemeente zijn de handen van de Heer Jezus hier op aarde. Ja. Zijn de voeten ja. he, die, met, geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie. Ja. Breng het evangelie. Kan is zelf nog niet. Maar Jan, zelfs ge gewoon logisch nadenken. Eh, als wij geënt worden op de boom, weet je wel, dan worden we ingeplant. Als een man en een vrouw bij elkaar komen, dan wordt het één. Ja, ja. Eh, dus dat is eenzelfde beeld. Dus, ja, nou, dan gaan we even verder. Want de Heer Jezus die zegt... Uh, ergens in Johannes 10, nog andere schapen, heb ik gezegd, die tegen zijn discipel tegen ja. Israël, die niet van deze stal zijn. Ja. En het zal worden één herder ja. en één kudde. Ja. Als de gemeente maar, dan maar niet eigenwijs is en zeggen dat hoeft niet meer. Niet, eh, zo wordt het. Ja. En het lichaam van Christus, dat de bruiloft van het lam, denk ik, mm -hmm is dan het een worden van de gemeente met, met Israël. Ja. En dan de koning zal zich daar alleen, alleen maar in verheugen, ja. evenals het hoofd van de gemeente. Ja. Dat is het. We gaan even naar vers 8 kijken. En, en ik, hoor, ik hoor rabbijn Jacobs, eh, opperrabbijn Jacobs, moet ik zeggen, eh, vorige week in, in onze reis van Oekraïne naar Israël, een aantal keer zeggen, wat is het toch ontroerend dat ik als, als rabbijn dit zo met de christenen mag meemaken. En wat ja, ja. zal het ontroerend zijn als straks die eenheid tot stand komt? Jazeker, toch? Nou, ja. Ik hoop dat ik dan bij de muur mag staan. <laughs> ja, precies. Maar goed, we gaan ik... even naar dit Bijbelgedeelte ja. kijken. Nou zegt de bruidegom: Kom bij mij van de Libanon, bruid. Kom bij mij van de Libanon. Daal af van de top van de Amana, de top van de Senier, de Hermon, van de holen van de leeuwen en de bergen van de panters. Mm -hmm. Nou, nodig de bruiden gewoon de bruid nodigt die uit ja. van de top van de Libanon of uh, van de Libanon naar de wereld ja. Li Libanon was altijd een grote wereldse stad geweest daar een wereldland kom dan weg kom bij mij van de top van de Amana, van de top van de Hermon dat is van de kou van de leeuwen van de panthers, van mm -hmm. de machten van deze wereld ja. en altijd klinkt die roepstem kom kom kom dat is, dat is mooi. Ja. Gebeurde dat maar. Hoe kostbaar is uw liefde, en uh, zuster bruid? Hoeveel heerlijker is uw liefde dan wijn? De geur van uw oliën en alles. Nou, zo werkt dat. Dat is heel erg mooi, heel belangrijk. Die andere schapen, uh, hij blijft nog steeds is de Messias, is de duif in de rotskloof. Ja. Is de messias die staat achter de muur en roert. En nee kijk vol verwarring. Ja. Nou, gaan nou we een stapje verder. Uh, hoofdstuk 2, vers 10 zie ik hier in mijn aantekening. Mijn geliefde gaat tot mij spreken. Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, kom. Het Jozef-moment. Zeg je? Het Jozef-moment. Ja, dat moment dat Jozef <laughs> zich openbaart. Ja, precies. <laughs> dat was ja, prachtig, ja, een van de mooiste momenten. En daarom is het ook zo belangrijk dat je de juiste invulling geeft over wie dit gaat. Ja, ja. Als je hier de gemeente plaatst. Dan krijg je een totaal ander beeld ja. uh, dan, uh, of als je jezelf hierin plaatst, dan dat je, zeg maar, gewoon het volk Israël met alles wat ze hebben meegemaakt, plaatst in het, uh, bij het lezen van Hooglied. Ja, ja, ja. Toch? Dat is zeker. Nou, dan gaan we nog even kijken naar een, een tragisch geheel. Een heel tragisch geheel. De hoofdstuk 5, vers 2 tot 7. Dat is heel verdrietig. Daar gaan we. Het hoofdstuk 5. Ik zal het toch maar helemaal... Ik kan dat nog helemaal lezen. Ja, je hebt nog 6, meer dan zes minuten. Dus. Oké. Okay. Ik sliep. De bruid slaapt. Geest van diepe slaap. Ja, de... de, de uh, ja, wat Paulus de zegt. De blindgeborene. In, in, hoe heet het? In, in Romeinen 11. Ja. De heer heeft een geest van diepe slaap. Over. Ja. Ik sliep. Maar mijn hart was wakker. Hoor, mijn geliefde klopt, klopt aan. Wie klopt? Ik zie aan de deur, ik sta aan de deur en ik klop. Ja. Nou, hij klopt aan. En die zegt, doe mij open, mijn zuster, mijn liefste, mijn duiven, mijn volmaakte. Maar mijn hoofd is vol dauw en lokken zijn vol druppels van de nacht. Dan zegt de bruid, hoor, oh, ik, heb, ik heb mijn kleed al afgelegd, ik heb me al uitgekleed. Hoe zou ik het dan weer aandoen? En ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zou ik ze verontreinigen? Ze wilde niet de bruid. Ze wilde niet. Hij stond voor de deur. Hij verkondigde, hij geneesde de zieken. Hij wekte de doden op. Mm. Hij bracht het heerlijke evangelie van God. En ze, ze zei, hoeft niet. Ik, ik, ik lig net lekker in mijn bed. Laat me nou even slapen. De geest van diepe slaap had God over hen gelegd. Je ja. komt kom hier weer uit. Uh, ik heb, hoe zou ik mijn voeten gewassen? Hoe zou ik ze weer op Ik uh, ben al net in de mikwa geweest. Ja, precies. Ik heb er net een reinig bad genomen. Ja, ja. Mijn geliefde stak zijn hand door de opening. Dat was toen de heer Jezus daar was. Hij stak zijn hand. En wat was zijn hand? Zijn genezende hand. Zijn reddende hand. Zijn bevrijdende hand. Zijn hand die de storm stilde op, de, op het, het meer van Galilea. Ja. Zijn hand die, waar, die als hij naar de boze machten wees, dat ze verdwenen. Zijn genezende hand. Ja. Ongelooflijk. Ja. Hij stak zijn hand door de deur, door de opening. En mijn hart werd onstuimig over hem. Ja, half Israël riep van uh, toen hij Jeruzalem binnenzag: ja. uh, uh, uh, Hosanna, de koning van Israël. Ja. Hosanna. Baroe, ja. Ghabab, Shamadonai. Het was een enthousiasme. Want hij had Lazarus ook opgewekt. Hij had ja. wat te zien. Ja. Van de majesteit van de Messias. Hmm. Hij was Messiaans. Alleen zoals het ook in onze gemeentes en kerken vaker. Het leiderschap deugde niet. En Israël, het leiderschap deugde niet. Hmm. Wat zei het leiderschap? Die, die Jezus. Je mond hem niet. Hij neemt ons straks ons koninkrijk af, zeiden ze. Ja. Je ziet dat? Ja, zo zeiden ze dat. Ja. Nee, dat was gewoon nijd, net als de broers van Jozef, het was gewoon nijd en, en jaloersheid. Het is, het is altijd hetzelfde liedje. Wee als iemand als, als de Heer je toelaat dat je macht krijgt. Mm. Dat is verschrikkelijk gevaarlijk. Ja. Maar wee als je geen macht hebt. Want dan word je helemaal in de hoek geschopt. Nou, het ja, ja. Wat gebeurt er? Ik stond op. ...om mijn geliefde open te doen, want mijn hart werd onstuimig over hem. Ik stond op om mijn geliefde open te doen. Mijn handen dropen van midden, mijn vingers van vloeiende midden. Ik greep de, de grens. De, de nee, op de greep van de grendel. Ik deed mijn geliefde, mijn geliefde open, mijn geliefde was weg, verdwenen. Opgevaren naar de hemel. Hij was opgevaren. Ja precies, <laughs> ja, je haalt weer de woorden uit de <laughs> Ja. Hij was opgevaren naar de hemel. Ja. Het was toen te laat. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Hij bezwijmde toen hij gesproken had. Ik riep hem, maar hij antwoordde niet. De wachters in de, die in de stad hun ronde deden, de wachters die over het evangelie waakten, mm -hmm. hoor je het? De wachters die in de stad hun de ronde deden, troffen mij aan. Zij sloegen mij. Zij verwonden mij. Mm. Dat is erg. Ja. Want het wist toch altijd Israël die zoekt naar de Messias. Ja. En, en ze rukte mij het overkleed af. Ze ontdeden Israël van hun eer. Ze namen de eer af van Gods volk. Ze wacht op de muren. Ja, niet alleen dat, ze trokken het kleed ook nog aan. Het, ja, ze, ze namen het kleed over, ja. Ja. ja. En ze speelden de rol. Hij was weg. Maar Albaan. het komt goed. Hm? Het komt goed. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, ja. Goed. Uh, uh, dan gaan we eventjes, maar, maar uh, in de woestijn, in de woestijn komt het goed. Ja. Lees hoofdstuk 8, vers 5. Hoofdstuk 8 heb ik hier. Heb ik dat hier, ja. Hoofdstuk 8, vers 5. Wie trekt daarop uit de woestijn leunend op haar geliefde? Een van de mooiste teksten, ook uit Hooglid. Wie trekt daarop, dat is de bruid. Uit de woestijn der volken en onbewust nog leunend op haar geliefde. Ja. De Heer die hen uit de woestijn leidt om hen te ontmoeten in Egypte, nee, in het land Kanaan. Hmm. Daar, daar is de uittocht van Egypte, uh, is de uittocht uit alle volken voor. Ja. Om daar de Heer te ontmoeten. ontmoeten. Ja. Zwaar gewond, en dat is mooi. En zo eindigt Hooglied met hoofdstuk 8, vers 14. 14a, het laatste hoofdstuk Haast u, mijn geliefde. Haast u, mijn geliefde. En doe als de gezel, of als het hertejong, op de bergen vol balsemkruid. Wat dat laatste betekent, weet ik niet. Zo geestelijk ben ik weer niet. Maar wil het haast u. Kom haastig. Zo eindigt het uh, ja. boek Openbaring ook. Ja, kom spoedig, Heer. Kom spoedig, Heer. Ja. En de Heer komt spoedig. Ja, maar het duurt al 2000 jaar. Ja. Maar dat betekent in onze tijd, en het werd ook voor onze tijd geschreven, mm -hmm. dat betekent kom met spoed. Ja. Want in Jezaja, het laatste vers van hoofdstuk Jesaja 60, is een machtig hoofdstuk over het herstel van Israël. Ik zal te zijner tijd met haast doen geschieden. Ja, maar... Dus haast je met Family 7, haast je met de boodschap uitdragen en de kansen die God je nog geeft. Ja. En want uh, hij komt met spoed. Hij komt spoedig. Hij ja. komt spoedig. Mogen ja. hij spoedig komen. Amen. Dank je wel, Jan, voor deze hele serie. Die uh, ons weer heel veel hebt geleerd. En specifiek uh, ook de laatste paar afleveringen waren echt uh, adembenemend wat mij betreft. En uh, ja, ik heb zelf altijd zoiets van, als ik met Jan deze serie ga maken, dan zijn de eerste vruchten voor mijzelf. Want ik leer zelf een hele hoop ervan. Ik heb er zelf ook veel van geleerd. Ja, van. Oh, dus, dus jij bent de eerste die en ik ben de tweede. Ja. Nou, heel hartelijk dank. En... Uh, wie weet, zo de Heer wil en wij leven, is er nog een vervolg op eindtijden Als hij spoedig komt, dan uh, moeten we de camera's op de Olijvenberg zetten. Op de Olijvenberg, ja, ja, ja. ja. Ga jij achter de camera staan. Absoluut, absoluut. Heel hartelijk dank voor het kijken naar deze serie. De Heer Jezus komt spoedig. En dat is ook een gebed wat we uh, elke dag mogen uitspreken. Heer, kom spoedig. De wereld staat in brand. Er gebeurt van alles, ook rondom Israël. Maar God zegt, ik kom spoedig en ik ga een eind maken aan alle ellende die er is. En dan zal het vrede zijn. Amen. En wij zullen dan samen met de Heer gaan kijken hoe het allemaal verder gaat in de eeuwigheid. Dank voor het kijken naar deze serie. En wie weet zien we u terug bij een volgende serie Eindtijd en Provetie. Een heel belangrijk aspect hiervan is dat God altijd wereldheersers gebruikt en altijd die wereldheersers een kans geeft